NOS Nieuws van 8 uur. Mark Hokke met NOS journaal Minister Van der Steur heeft er alle vertrouwen in dat hij verbeteringen kan doorvoeren in de bestrijding van terreur. Dat zei hij na afloop van het debat over de aanslagen in Brussel. Van der Steur lag daarin zwaar onder vuur, maar een motie van wantrouwen van de PVV kreeg geen meerderheid. CDA, D66, ChristenUnie en SGP eisen dat Van der Steur voor 1 mei met extra maatregelen komt om de terreurbestrijding te verbeteren. Grofweg de helft van de verdachten die maandag zijn opgepakt bij een antidrugsactie in Noord-Brabant is weer vrij. Er zitten nog 29 verdachten vast. Hun achtergrond loopt sterk uiteen. Er zitten leden bij van motorclubs, villa-eigenaren en enkele wijkbewoners. Ze kwamen bijeen in een onopvallend bedrijfje in Best, dat volgens het Openbaar Ministerie fungeerde als dekmantel voor criminelen. De hoofdverdachten in het onderzoek zijn drie mannen die een bende zouden hebben gevormd die netwerken van ecstasy-producenten hielp. De openbaar aanklager in Argentinië heeft een verzoek ingediend... voor een strafrechtelijk onderzoek naar president Mauricio Macri. Aanleiding zijn de zogeheten Panama Papers, melden Argentijnse media. In de documenten wordt de president vermeld als directeur van een bedrijf... dat geregistreerd was op de Bahama's. De aanklager en de oppositie in het Argentijnse parlement... willen weten wat Macri's rol was bij het bedrijf. De 13-jarige jonge Chi uit Wageningen en zijn ouders... mogen toch in Nederland blijven... Vorige week kreeg het gezin nog te horen dat het definitief zou worden uitgezet naar Vietnam. Volgens Omroep Gelderland heeft staatssecretaris Dijkhoff nog eens naar de zaak gekeken en besloten dat Xi en zijn ouders toch mogen blijven. De jongen zegt tegen Omroep Gelderland dat hij het niet kan geloven dat hij na jaren van spanning en angst nu te horen heeft gekregen dat hij mag blijven. Het weer, lokaal nog een paar buien. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend begint bewolkt. Later breekt de zon af en toe door en is er kans op een enkele bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 12 graden. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM FM! Met nu Alternative FM. Het was vorig jaar een beetje het uh, jaar ook van deze groep My Baby. Welkom bij uh, Alternative FM. Uh, vorig jaar natuurlijk een uh, grote doorbraak. Echte do grote doorbraak. Ze waren eigenlijk al een beetje heel lang moeite. breed. Uh, goed bezig, maar uh, met de festivals die ze in het afgelopen jaar hebben gedaan, ging dat natuurlijk allemaal in de stroomversnelling, dat is van het album Shamanade, met Uprising, welkom bij deze Alternative FM, zes minuten over acht, en natuurlijk dank aan Thomas de Jong met een, een aflevering Jong CFM Zandvoort, het is uh, gelukkig in ieder geval een beetje licht uh, buiten, dus dat uh, scheelt ook. Sinds uh, nou, alweer twee weken hebben we weer een beetje uh, lang uh, licht buiten en dat is uh, goed te merken. Goed, wat uh, gaan we doen? Uh, we hebben natuurlijk uh, best wel uh, het nodige hier uh, bij, uh, bij Alternative FM nog wat liggen. Uh, het is uh, toch weer opvallend dat vanavond uh, Laksmi uh, geweest is bij De Wereld Draait Door... En dat uh, doet mij denken, want ja, Laksmi is ook uh, bij ons uh, hier in uh, de studio geweest uh, destijds. In 2014 is ze hier uh, geweest uh, voor twee nummers uh, te spelen. Ja. En uh, vanavond uh, liet ze Champagne horen. Nou, ik, uh, ik ga zo dadelijk toch iets uh, eventjes uh, kwijt op, op, op, op Facebook. Zo van, uh, ja jongens, het is allemaal heel erg leuke en nadig, Maar het zijn wel allemaal artiesten die hier uh, geweest zijn. En dan stel ik me toch af te vragen hoe het toch met die andere artiesten zou kunnen zijn. Dus het is eventjes uh, dat, uh, dat we dat uh, weten. Uh, een groep die naar mijn idee best wel wat, uh, wat aandacht mag gebruiken. Is een Amsterdamse band. En ik heb uh, het ook, moet ik er ook heerlijkheidsbij zeggen, we een beetje uh, laten liggen. Maar we gaan ze toch weer eens even draaien. Alaska, Pallack en Wolves. Rules around Dit was het nieuwe werkje, of het laatste werkje... van Lisa en de Lumberjacks, Hurricane. Zij uh, is met haar band hier ooit uh, geweest. Uh, het afgelopen seizoen zelfs. Uh, het afgelopen jaar 2015 in september. Toen uh, hebben zij hier een uh, bezoekje gebracht aan onze studio... om het een en ander hier te laten horen. Nou, dat hebben, ze, dat hebben we geweten. Uh, een van de nummers die ze speelden was ook dit nummer, Hurricane. En daarvoor hoorde je Alaska Pollock. En uh, dat is dus niet te verwarren met die andere Alaska. Uh, de Alaska uit Volendam. Die afgelopen weekend een uh, nieuw biermerk hebben uh, geïntroduceerd. Shakespeare. Dat allemaal naar aanleiding van het... 400-jarig uh, bestaan van, uh, nou ja, in ieder geval, het was een gedenkjaar van uh, William Shakespeare. En dat hadden zij bedacht, van daar maken we een bier van. Maar deze band, Alaska Pollock, die komt ergens anders vandaan. Ik geloof uit Amsterdam. Uh, je hoorde Wolves. Nou, we hebben nog, uh, ook nog Nederlandstalig werk. Ook te weinig gedraaid, maar ik ga hem nog wel eens even draaien. Want dit is eigenlijk heel mooi. Je kunt gewoon nog op latere leeftijd de mooiste songs maken als je maar wilt. En Tover Mill was een van die mensen die dat ooit uh, hier bij ons heeft gedemonstreerd. En dat heeft hij ook met dit nummer gedaan. Ik heb de wind nooit gezien.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 De schoonheid weer bezitten en naar haar kijken, al zij is mijn. Ik wil naar noord ontdekte kusten en ik wil rozen in een onbestaanbare kleur rood en ik wil vlinders in miljoenen kleuren. Van anders ga ik dood, maar hoe kan ik bezitten? Ik heb de wind nooit gezien Iets wat niet bestaat Ik heb de wind nooit gezien Een storm Op gevulde koeken Jij en een lauw blikje weer. Ik heb de hemel dus gevonden Nog dichterbij mijn toekomst, die wordt steeds kleiner. Mijn dagen steeds meer waard. Jij mag ze allemaal hebben, als jij ze goed bewaart. Maar hoe kan iets zo onzichtbaar mij laten wankelen, waar ik sta, maar raken zelfs van binnen?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 je allemaal aangereikt krijgt als je gaat recenseren. Dit heb ik uh, mogen recenseren voor de popunie in Rotterdam. En dit is Jane Who. Oftewel, wie schuilt daarachter? Dat is Janneke Teunissen. Zij uh, schuilt achter deze ja, singer-songwriter. En uh, zij heeft uh, al haar liedjes toch een beetje geïnspireerd... Uh, op de tragedies in het leven. En dat zijn allemaal uh, pakkende songs die jou helemaal... Uh, bij je zullen blijven, ze zullen je achtervolgen, ze zullen aan je kleven. Dat is een beetje het uh, verhaal. En wat doet ze dan eigenlijk uh, min of meer? Nou ja, ze schrijft over alles, uh, over de relaties in elke dag of uh, in het uh, reguliere leven. Uh, over die ene seriemoordenaar, of die je hebt gezien in de films, of die ene jongen op school, of waar je bang bent om over te praten of waar je over schrijft... Als je, uh, uh, ja, als je in ieder geval... je schrijft, zij schrijft... ik moet het goed zeggen, zij schrijft... als uh, je helemaal eigenlijk stuk zit... na een break-up... Uh, ja, na, een, break -up, na een, uh, een beëindiging van een relatie. Daar, daar is het eigenlijk om te bedoelen. Ja, ik moet het eventjes snel uh, trans, uh, leren... Uh, translatie uh, geven... en dan krijg je dus dit soort flauwekul... wat er uit mijn mond uh, komt. Uh, zes minuten voor half negen... inmiddels uh, geworden tovenmiddelen... hoorde je ervoor, maar Jane Hoe zit er dus achter... Uh, dat nummer dat, uh, wat je hebt... Uh, kunnen horen is van een EP. En dat EP die EP heet Songs for Robin is nu een week of drie uit. En wat je hebt kunnen beluisteren is anxiety. De bezorgdheid. Wat gaat er gebeuren als op een gegeven moment je liefde niet meer komt? Bovendien zullen we alles in het werk stellen om... Deze dame hier in de studio te krijgen. Nou, volgende week, dat wordt uh, heel erg spannend... want volgende week hebben we Ariane hier in uh, de studio. Uh, het waren over later meer. Uh, maar het wordt nog uh, spannend... want een uh, van Marcus van Damme die schijnt dan uh, met een uh, vliegtuig op dinsdag naar Berlijn te gaan... en dan komt hij op donderdagochtend terug. Nou, ik mag maar hopen dat er uh, dan ook echt uh, niks gebeurt. Dat, uh, dat, uh, dat er geen uh, rare dingen gebeuren... en dat we hem hier uh, gewoon in onze harten kunnen sluiten. Want ja, we hebben hem wel nodig... Uh, onder andere uh, destijds ook hier in de studio toen twee man sterk: uh, André Kraft en Edwin Boogie Bouwman zijn geweest. En dan heb ik het over de mannen van Nexo Shape. All right. Bijzonder is bij dit blokje van twee. Uh, Nexo Shape met Twisted Reality. Dat uh, gaat over uh, poeder die in het uh, drankje van uh, André verdween. en dat hij toen de wereld eigenlijk voor het doedelzak aanzag. Dat uh, is in het kort het uh, verhaal. En uh, ja, dan uh, is het op een automatische pilo piloot lopen. En deze dame, uh, die is ook hier meerdere malen geweest. Fabiane Damers met uh, Under Milkwood. En uh, het leuke is dat uh, zij dus een beetje in de voetsporing van deze jongen uh, gaat treden. Want. Uh, dit weekend uh, gaat zij ook uitwapperen op Ameland. Want uh, daar uh, gaat zij een uh, optreden doen in een nieuw bakkenrestaurant. En dat is een heel leuk restaurant, want ik weet uh, waar dat is. Dat uh, was uh, ooit een... Uh, dat heette de Drie Bolken en de Reden van Nes. En dat is dus omgetoverd tot een restaurant dat heet Binnen. En niet buiten. Uh, dat uh, is de plek waar zij zaterdagavond om half tien een optreden uh, gaat verzorgen. En ik heb een beetje het vermoeden dat er hier ook uh, een aantal mensen ingeplucht zijn uh, op internet. Die toevallig ook zitten te luisteren en. Uh, uit Ameland komen. Dat weet ik bijna wel zeker. Dus ik zou zeggen, ga gewoon met meneer spoed zaterdagavond daar eens een kijkje nemen. Ik uh, denk dat zij dit nummer uh, niet zal spelen. Maar ik weet wel dat ze misschien wel het nummer The Lighthouse gaat spelen. Dat, dat denk ik wel. Want uh, als er een nummer is die daarbij past... dan is het dat nummer wel. Uh, dat gaat namelijk over de vuurtoren. De vuurtoren uh, die uh, zij uh, onder andere heeft beschreven... is onder andere die van de IJmuiden. Maar... Het zou net zo goed een vuurtoren bij Holm kunnen zijn. Dus dat uh, is zaterdag allemaal te beleven daar in Ameland. Mocht je er zijn, ook hier uit de buurt. En je hebt er zin, ik zou zeggen, gaan we gaan kijken daarvoor. Uh, ik zou, uh, ja, nou ja, goed. Bekijk het maar. Drie minuten over half negen inmiddels geworden. We gaan naar de voorstraat. Uh, de Utrechtse Tom Waits, zo wordt hij ook wel genoemd. En hij schijnt het uh, erg goed te kunnen vinden... met de voormalige groep Sportivo-Vorman.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 de wereld vergeven, waar ik twee en drie oogachten de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernieuwt zich keer op keer, zoals u dat al eeuwig doet. Want je heuvelig mooi, dat de Venus bedoelt. Het bloed in je grachten, dat je hartje u Utrecht, mijn stad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 Terug naar april 2015 toen zij op een kruk hier zat... met alleen de gitaar en onder andere ook volgens mij dit nummer heeft uh, gespeeld. Lay Down van Jerusa. En uh, ze is uh, nu in Amerika om weer nieuwe nummers op uh, te nemen. En te schrijven vooral, want dat uh, is toch iets wat, wat ze heel uh, graag en vaak doet. Nou, en als dat uh, maar vaak genoeg en veel gebeurt... hebben wij er ook lol van... En dit uh, is, nou, ik vind dit uh, gewoon echt iets uh, magnifieks wat er uh, afgelopen jaren is uitgebracht. Dat het alleen nog maar ergens in de, de late avond bij 3FM uh, te horen is, dat verbaast mij. Want het materiaal is zo poepgoed dat, je, dat ik denk van uh, waarom doen ze daar nou eigenlijk helemaal in vredesnaam dus niks mee. Ja, dat zijn de beleidsbepalers. Daar heb ik niks over te vertellen. Van Piekeren met de voorstraten, eigenlijk Dito met een sterretje. Ik zat dwars door uh, doordat hij uh, bezig was uh, de, de lofzang over de voorstraten vertellen. En toen was ineens... Ja, uh, toen had hij het erover. Maar goed, hij uh, is bezig, deze Van Piekeren samen met zijn uh, vaste compagno Johan Fransen. En hij treedt tegenwoordig ook uh, nog wel eens op met... Hans van den Burg uit Den Haag, de buurman van Mick Boskamp, zou ik bijna willen zeggen. Want uh, ja, uh, die, uh, die wonen dus uh, echt op steenworp afstand uh, van elkaar. Maar goed, uh, het, het schijnt uh, aardig te klikken tussen die twee. En uh, dit was natuurlijk al weer een tijdje terug uit, dacht ik, 2014, uh, dit, uh, dit verhaal. En uh, daar hebben ze ook nog een hele documentaire over gemaakt, over die voorstraat, uh, wat er allemaal uh, gebeurt. Uh, Zomersplaatje, we hebben geprobeerd om hem bij RTL Late Night uh, te krijgen, maar het is niet uh, gelukt uh, Twee heren, Lieve en Ramon, en uh, ze heetten Wilfie en Nomar In de zomer, hij is even weg, maar ik denk dat hij wel binnenkort wel weer terugkomt. hier is Everybody I was born in a country where People play it safe They say, don't stick your head out Don't stick your head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 Around, baby, 'cause we got nothing to lose, yet so much to give. Yeah. Everybody.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 De frontvrouw van Writer's Ring. En dat was ook al een succes geweest voor ons. Want door een opname die zij hier hebben gemaakt. Kwam je ook in een demo van de dag terecht. Tijdens Series Request van 2014. Was heel verbazingwekkend toen wij op een gegeven moment thuis zaten. Marcus en ik. En uh, ik was gewoon ergens bezig boven. En ik freak, dat lijkt wel rechtig onze opname wel. En inderdaad, wie had hem er tussendoor geplamd? Zwijnenberg, die toen nog bij 3FM zat en in het Glazen Huis zat. Uh, een van de, de, de mensen die dus deel uitmaakte, of nog steeds deel uitmaakt van die groep, is Arianna Abbestee. Uh, dat is haar volle naam en daar heb je net uh, kunnen luisteren. Dit is haar eigen <lacht> werk. Een beetje dat, dat wat ze uh, ja, los van Writers' Rain doet, uh, heeft ze dit uh, gemaakt: Sangbird en. Wat het uh, leuke nieuws is, is dat ze volgende week hier in het tweede uur bij ons het een en ander gaat doen. Dus vooral in het tweede uur uh, zou ik uh, gewoon even luisteren hier naar Alternative FM. Misschien dat we dan uh, heel erg stevig beginnen. En dat we heel rustig gaan eindigen. Nu doen we het even net andersom. Uh, daarvoor hoorde je Wulfien Nomar ook geweest. Lieve Albersma en Ramon de Wilde. De twee heren achter Wulfien Nomar. En zij hadden dit, uh, dit zomerse plaatje bedacht uh, vorig jaar. Ik vind het trouwens nog steeds een heel leuk nummer. Trouwens, ik dacht dat het zelfs uit 2014 kwam. Maar goed, ik weet het niet helemaal zeker. We hebben het geprobeerd om onder de aandacht te brengen... bij de mensen van RTL. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Wie ook weer terug is is van weg geweest, is deze man. Hij is uh, ja, uh, bij uh, Giel Beelen geweest in de beste singer-songwriter van Nederland... Dat was een heel verhaal. Maar goed, uiteindelijk kwam het er in het kort op neer. Ik heb hem gevraagd op een gegeven moment... maar joh, waarom doe jij niet mee aan de Grote Prijs van Nederland? Toen zei hij, nou, moet ik dat dan nou wat doen? Is het wat een beetje te vroeg? Ik zeg, man, je hebt een uh, geluid, uh, stemgeluid die zo spatzuiver is. Dan, uh, daar zouden ze echt wel wat uh, mee moeten doen. Prompt, in hetzelfde jaar wint hij dan ook nog de Grote Prijs van Nederland. En staat hij in de eindronde van die beste singer-songwriter... die later dan werd gewonnen door Douwe Bob onze afgevaardigde voor het Eurovisie Songfestival in 2016, dit jaar dus. Uh, en ja, en uiteindelijk uh, is het uh, daarna uh, toch uh, redelijk uh, goed gegaan. Alleen een optreden bij de wereldrijd door, dat zit er niet in. Ja, en dan denk ik, uh, hoe zit het dan? Want zijn teksten zijn toch ook niet verkeerd. En bovendien, je moet er altijd wel bij nadenken... met wat je voorgeschoteld krijgt vanaf de televisie. En het heeft ook iets met het nieuws te maken, want... Als je nu de laatste dagen weer het nieuws volgt... dan weet één niet wat die ander eigenlijk zegt. En uh, ja, uh, iedereen wordt eigenlijk een loer gedraaid... als het gaat om het vinden van de juiste informatie. Zeker bij dat verhaal over dat referendum. Want er waren toch ook de meningen over verdeeld. En ja, wat heeft Rogier Pelgrim? Maar daar heb ik het over. Nou gedaan. Stranger than the news. You're gonna do it's alright, so in love with you. It's alright, stranger than the news. It's alright. En nou heeft hij uh, meer van dit soort uh, dingen bedacht. Uh, dit uh, gaat toch eigenlijk over van uh, wat wij uh, in de wereld eigenlijk zien op televisie. Stranger Than The News... Het is ook gelijk de titel van het uh, album, wat die, uh, of het mini-album wat hij gaat uitbrengen. Binnenkort Stranger Than The News, want dat is de gelijkwaardige titel. Uh, als je goed naar de tekst uh, luistert, dan, uh, dan is het ook zo van, uh, ja, we krijgen een soortje pulp en bagger uh, uh, over ons uitgestort. En ga daar dan maar uh, op zoek naar de, uh, het beste wat je voor jezelf eruit uh, kan halen. Dat is een beetje kort de strekking van het uh, verhaal. En uh, over Rogier uh, gesproken, hij zat uh, onder andere, ik zei het al, met uh, Douwe Bob in uh, dat dat, dat programma, maar er zat nog, ook nog een dame bij die we ook kennen en dat is ja, Matania Joy Bradley bestaat die nog? Ja, die bestaat nog. En dat, uh, dat, uh, nou, ja, goed, wat, dat nummer, wat de aanleiding was... waardoor ze eigenlijk ook uh, min of meer werd uitgenodigd... bij de beste singer-songwriter van Nederland... dat is toch, toch heel definitely uh, dat nummer Beautiful Imperfections... wat je zo dadelijk nog tot aan het nieuws van 9 uur gaat horen. Want uh, dat uh, is de tijd uh, die ervoor staat. En uh, daarna gaan wij natuurlijk weer even flink uh, stevig... Uh, de boel even op uh, stel te zetten hier bij uh, en het VVM. Met wat stevigere nummers. Zoals gezegd, hier is zij. Dus deze Martenja Joy Bradley. Tot aan het nieuws van 9 uur met... Beautiful imperfections dus. Such a good place to hide Cause it's